Bij het Empire State Building in New York zijn drie mensen doodgeschoten. Een van hen is de schutter, hij is gedood door de politie. Er zijn ook tien gewonden. De dader had op straat volgens getuigen ruzie gekregen met een collega en hem doodgeschoten. De andere dode was een toevallige voorbijganger. Na de invallen van dinsdag bij leden van de criminele Tilburgse familie is een kleine anderhalf miljoen euro aan contanten gevonden. Het geld was verborgen in plafonds en in de tuin. Dinsdag werden twintig panden doorzocht en dertien mensen aangehouden. Bijna allemaal lid van dezelfde familie die zich bezighield met hennepteelt en hashandel.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 De internationale wielerunie, UCI en het internationaal olympisch comité willen nog niet reageren op het besluit van Lance Armstrong om zich niet meer te verdedigen tegen beschuldigingen van doping. Het Amerikaanse dopingagentschap wil hem zijn zeven toerzegels afpakken. De UCI en het IOC willen eerst de bewijzen zien. Armstrong is in zijn carrière nooit betrapt op doping, maar oud ploegenoten hebben hem ervan beschuldigd.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 Dit zijn de files voor de Randstad van 4 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort voor knooppunt Hoevelake 4 kilometer. Ring A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer op de parallelbaan. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder 6. En op de A27 Utrecht richting Breda voor Gorkum 8 kilometer. Tot zover de verkeers.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 En dat was Alex Claire met Too Close. Hij stond vorige week nog in de Euro Breakdown, maar deze week is hij eruit gegaan. En we hebben iemand op de telefoon. Hey Tommy. Hey Frank. Hi jongen. Hoe is het? Hoi, hey, wel even, wel even. Hey Theo. Theo, je bent je pakje poesje vergeten. Ja? Ja, was, was iets op keeper. Ah, hij is weg hè? Ja, hij rijdt niet weg, alleen hij heeft een pakje poesje in. Ik weet het niet, nou, maar we laten leren, dus uh, daarom moet ik het even... Oké. Okay. Ja, hij is weg. Ja. Ja, hij is, ja, wat vind je ervan? Ja, wat vind je ervan? Wat vind je ervan dat hij weg is? Ja, is te nee, groot gemist? Ja, maar, is Ja? Ja. Hoezo, wat, wat vind je er vervelend aan? Ja, nu heb ik thee aan ik kan me nooit meer een biertje of een buikje doen. Ja, oké, okay, maar het spel. Gaat het spel erop achteruit, denk je? Nee, nee, nee, nee, nee, natuurlijk niet. Wie is de ideaal vervanger voor hem dan? Ah. Uh, uh, uh, uh, fischer fischer ja ja uh, ja natuurlijk ja geweldig is bijna uh, moet je uh, moet je zien ja maar die is nog erg jong hè ja uh, boeit mij dat. <laughs> niks blijkbaar. Uh, Ja, inderdaad. maar je denkt dat je met fischer in plaats van Theo wel gewoon uh, die kampioenschaal pakt ja uh, fischer is fischer fischer is fischer ja uh. oké okay. oké okay, Frank oké okay. Uh, verder, nieuws rond Ajax. Mooi Sander. Uh, ja, wat is daarmee? Ja, die hebben jullie gehaald. Oh, ja. Hallo. Maar, leuk, maar ja. Wat Heb die... ook een, Ik denk dat hij niet op de trainingsspel bij ons, maar we hebben hem. Ja. Uh, dat vind ik leuk. Ja, dat ben goed voor mij. Ja. ja nou, waarom zegt u dat dan niet? Ja, is hij een toevoeging? Nou, ja. Ja, natuurlijk. Een uh, speler, moet je jou zeggen. Ja, een toevoeging. Een goede speler. Uh, AZ. Uh, Röpbees. Wanneer, wanneer kan je hem voor het eerst inzetten aankomende morgen? Ja. Uh, uh, kijk, Poepel uh, Abachstadion. Uh, uh, ja hoor je? Ja, oké. Okay. We gaan weer verder. Wanneer denk je dat je hem voor in uh, het vroegst kan inzetten? Is dat morgen al of uh, wat ja, je daar ja, nog een mee? Ja, meteen de basis natuurlijk. Uh, we hadden niet iemand om hem op de bank te zetten. Nee, we zijn in de basis. Dus, maar hij heeft voor mij 3,2 uh, miljoen gekocht? Ja. Vind je dat ook een redelijke prijs? Ja, een mooie prijs. Ja. Ik kost daar niks. Nee, wat, wat is eigenlijk het hoogste bedrag wat voor jou is betaald Frank? Ehm. Uh, 15 miljoen mensen. 15 miljoen euro? Ja. Zo. Dat is aardig ja, wat. Dat is nog veel. Ja, ik ben een verdediger, hè. Dan, uh, dan ben je duur. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dat, ja. Blijkt maar, dat blijkt mij weer. Dat ja, blijkt mij weer. En dan maar. nog eventjes omdat uh, ja, niet natuurlijk weg is gegaan. Hebben jullie ja. een ervaren speler erbij gehaald? Ja. Hebben jullie, dat wel als uh, Paulsen? Ja. Hebben jullie hem gehaald voor zijn kwaliteit of meer echt voor zijn ervaring? Nou, eh, het dat heel goed is in bier. In? Bier. Sorry, nog bier. één keer. Bier. Bier? Ja, uh, tegenwoordig bierman erbij. Oh, oké. Okay. Dus ja, uh, Hij was te harder altijd mee, daarom is een glad. Oké. Okay. Ha, ha. Leuke grap, uh, Frank. Ja, ik ben wel nog af, ja <laughs> Heb je me nog gehoord bij nek? Ja, ik sta wel eens in de comedycafé, maar ik denk hey, dat hey, jij hey, er ook hey, goed hey, kan hey, staan, hoor, hey, als hey, ik hey. dit zo hoor. Tommy. Ja. Heb je me gehoord bij nek? Ja, ik heb je staan. Ik heb, sta oh, ik ja, heb doet het nou te doen, hè? Ik het zo te doen. Waarom doe je er nou, en dat nou? Ja, dat vond ik heel grappig. Ja, deed je goed, hè? Ja. ja. Maar had je niet ja, iets? Geloof, nee, hè? Goed. <laughs> had, had je niet iets van dat de spelers dachten van, doe normaal? Nee, ik zeg al denk je dat hij God nou uit de moet doen. En, en dat gingen ze uiteindelijk wel doen. Wat? Ja, ja. ja dat heb je nog niet En Maar ik stond met 5-1 voor, was dat nou echt nodig? Oh, ik dacht dat 5-1 achter stonden. Nee, 5-1 voor. Oh, ja, dat weet ik niet. Ja. Dus we stonden voor? Ja. Oh. Je hebt gewoon drie punten gepakt. Oh. Gefeliciteerd ermee Frank. Ah, dank je. Ga nu luisteren naar de Studio Killers met Eros en Apollo. mooie intermezzo van Otto Noos, Million Voices, hier op Radio CFM. Uh, vooral bestaand uit stemmen uit de 18e eeuw. Heel leuk om naar te luisteren. Zal ik Piet Poudersma? Ja, die komt zo meteen. Ja. Dit was Million Voices van Otto Kneus. Noos. Otto Kneus. <laughs> ga je naar Amsterdam doen? Otto Kneus. Oh, dan ga ik naar Amsterdam doen. Valis. Nee, dat ja, doe niet. Holland. Ik heb even no, wel een leuk nieuws, uh, Karin. Ja, nou vertel. Er is... Stop. Ja, is goed. Stop. Is er ook iets. Stop. Ja, Stop. Je hebt één momentje, mag je even imiteren. Maar nu moet je stoppen met imiteren en irriteren. Oké, okay, een nieuwtje. <laughs> ja. In het Amerikaanse... Ik mis iets het... hoor, ik wil niet veel zeggen. Voor mij mis ik dit. Geintje, haha. Oh, ik verpest het weer. Leuke platen, avissie. Je bedoelt dat je dit mis. mist. Inderdaad. Ik zei het in, in het Amerikaanse, maar het is in het Noorse stadje, Cel. Daar is in eh, 1912, ja. is er een pakketje is daar begraven mm -hmm. door de burgemeester. En die heeft daar iets ingestopt. En die heeft gezegd, jullie mogen dit pas over 100 jaar mogen jullie, mogen jullie dit openmaken. Dus in 2012. Mm -hmm. Nou, nu weet ik toevallig dat het dit jaar 2012 is. Nou, hoe en weet je dat? precies... Het staat op mijn iPhone. <laughs> en precies 100... En vandaag is het precies 100 jaar later... En vandaag ja. gaan ze dat pakketje openmaken. Yeah. Yeah. Maar ze hebben dus honderd jaar lang we weten ze van het bestaan van het pakketje, maar mm -hmm. niemand heeft het mogen openmaken. En het is zeg maar ook nu net opengemaakt om vijf uur. Ja, dat is net opengemaakt. Maar wat wil je me maar zeggen, want het is in Noorwegen? Nou, gewoon dat er, ze weten dus... Stel je voor, je hebt iets in je huis liggen. En dat krijg je... Dat, dat ligt er al vanaf je ja, nul bent, zeg maar. Mm -hmm. En je moeder zegt zo van: die, dat staat midden in je huiskamer. Ja, dat had ik het al lang opengemaakt. En je moeder zegt dat mag je voor geen mogelijkheid openmaken. Nou, ja, dan zou ik zeggen: leuk mama, doei. Ik pak hem en open. Je hebt, je hebt, nee, maar stel het is zeg maar echt in een kluis en zo. En je kan het gewoon niet dan openmaken. Dan zou ik de kluis openmaken. Zou je echt heel even een pakketje openmaken? Goh, dan wil ik het ook gewoon weten wat het is hoor. Zie je, ja, je wil het niet weten. Jawel, ik, kijk, kijk nu op de site van wat het is. Kijk hier is het pakketje. Het is een, het is een filmpje. Ik ga hem even aanklikken. Kijk wat er gebeurt. mysterieus pakketje. Ja, het duurt eventjes. Hij heeft ons nu, een... Ja, nu een. nu krijgen we een, een reclame. Oh, oh. Ik zet even het gaat uit hoor. Maar we gaan nu eens zien wat het is, hè? live. Ja. U kunt nu niet live meekijken. Maar misschien wel, maar dat kan ik het niet zien. En dat vind ik lullig voor mezelf. Dus jij wilt het nu ook al weten, hè? Ja, tuurlijk. Maar ik zou als ik het je weet. Hebt zou helemaal ik toch... niks, je hebt helemaal niks met het pakketje nou, weet je, te maken. Nou, nou, weet ik, nou weet ik dat bewoners hier uh, bij uh, de blokker ook iets hebben ingegraven, oh, Ook zo. wat pas over 100 jaar mag worden opgemaakt. Zullen we hem zo meteen openmaken? Wat zit Je ziet nu iemand die iets openschroeft? Ja, dus nu maakt hij hem open. Ha, het is... U kunt het verstaan natuurlijk hè? Hij ja, ja, maakt nu een doos open en daar ligt het pakketje. Ze dus denken trouwens dat er iets in zit van de, van ja, de Titanic. Een diamant. Het pakketje is uh, 100 jaar oud en niemand weet wat erin zit. En het uh, mag pas vandaag open worden gemaakt. Het stond erop. Hij heeft heel erg jeuk aan zijn rug en hij weet niet waarom hij niet is. Gaan ze het ook pakken? Die pakken ze uit de fritrine. En ze gaan kijken, ze gaan uh, het even inspecteren. Dus nu een man gaat een heel verhaal houden. Het is dus een pakketje, dus je touw omheen. Het uh, is verzegeld. Er staat tekst op. <laughs> en dat uh, gaat nu open? Misschien is het wel iets van avatar of zo. Avatar. Avatar. kan Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Ja. Ja. Ga verder, meneer. Heel <middels> leuk, heel interessant. Het zal maar zo'n Al-Qaeda pakketje zijn dat je opeens kan bam. En iedereen dacht: is een voor de Er zo'n bom in zit. Het is een toll, dit sla je op. Ja, geschiedenis van het dorpje. het is een Het is dat Maar we willen ja, maar we dat weten wat erin zit. Ga eens door, wat zit erin? Ik ga heel snel door. Ik wil het nu ook weten. Nou, nu we staan er een paar zielige kindertjes, aan gaan er allebei. Ik ook geen idee. Een beetje een nutslapp. Of iemand zegt: misschien is het een trolletje. Of zo. Wie weet, zakelijk kan pakken om hoe dan de overlevering te komen. Ik vind het leuker voor de luisteraars als het echt niet zo onbelasting is in het pakketje. Haris uh, heeft een lokaal journalist om de heutige overlevering. Nu ziet je van een lokale journalist die heeft geschreven in 1912 over het pakketje. Dit pakketje is uh, voor de viering van 1912. Deze man. Hij heeft een persoonlijke stijl, een zwak. <laughs> Sorry. Frederik Bredigvanger, het, het klinkt als Nederlands. Hij is de burgemeester van het dorp in Noorwegen en uh, ja, het pakketje wordt nu opengehaald, denk ik, hoop ik. Duurt te lang dit. Oké, we gaan weer even wat verder. Ja, daar, natuurlijk. Nou, nu gaan ze oude vrouwtjes vragen of ze willen weten wat erin zit, dat willen ze allemaal. Spoel even door. Doe ik ook. Nee, <laughs> Om ze gaan hem niet openmaken. Uh, er kan heel veel papier in zitten. Het kan een pakketje zijn. Hij is ongeveer 3 kilo, is het pakketje. Dat is dat dan? Dat voor mij warm met Panga Nu maak ze hem open toch? Denk ik niet. 24 augustus om. Censuur, hij is opengemaakt Ja, hij is zijn nu open, waarom? waarom? Waarom doen ze dit? Nou, weet je, we gaan gewoon Piet Paulisman nu, nu live in de show bellen Ik heb het gehad met het pakket Misschien niet Piet Paulisman wat erin zit <lacht> <lacht> Een hele hoop mooi weer, denk ik Ik denk zo. dat het weer vanmorgen erin zit <lacht> Zullen het gewoon doen? Als jij het even volpraat, Toby Tuurlijk, ik ga nog even door Want ik wil wel, ik ga even kijken op die site Wat dat pakketje uh... Ja, jij wilt het weten, maar ik zal ook door blijven het... praten Dat is heel leuk ik voor mij. Ik wil de... het echt weten, ik ga even kijken op de site Ja Van, oh, hier wist het, heel goed nieuws ben jij toevallig Noors? Direct de deme mysterie. Ik heb aan, Nee, kan ik niet. Oh, ze hebben hier een soort. Oh, nee, ik ga hier... op Google Wil het wel. weten? Ik wil het weten. 4, P 4 PM. G hmm. Doe eventjes de de de de. de, doe de telefoon aan. Ik denk het. En dan de eerste schuif. Nee, die moet je aanhouden Hallo. Oh, over, ah, over. Oh, hier gaan ze hem openmaken. Piety denkt altijd pas na een tijdje op. Of hij gaat je terug Dit is de voicemail van. Hier, nu komt er iemand met een met, met een uh, Spreek, met een pakketje. In, na de toon, ja, door een sms bericht. Doe hem uit, doe hem uit, Toby. Nu, nu komt er iemand met een. Dit is live het openmaken van het pakketje. Ja, een mysterieus pakketje. En het is al een, een hot topic de hele show sinds uh, 6 uur. <laughs> We moeten wachten op Piet Paulusma ja, ik, ik moet dit weten wat erin zit Ja wat, wat zullen we doen met we deze business? Zullen we anders even een muziekje draaien en komen er zo meteen op terug? Ja wij blijven even kijken en als, als hij dus open wordt gemaakt en we zien wat het is dan we komen we We gaan eerst even luisteren naar Wind It Up van Lucenzo Luquenzo ja. Van uh, Don Amar van eh uh... Ah ja, we jij... wel. Come up, I'm grinding, grinding. Girl, just give me that thing. Come make with set this, said this. I'm gonna get this, I'm gonna wet this. Let's get reckless, make this, make this night be the best trip yet for me. Set list, this, cannot forget this. Just take this, girl, and flex this, girl, I'm flex this. conflict. it for the pull, I'm flex this. We're not fed this, girl, just let this energy come shock like you. electric. Why not? Eh, oh? Baby, why not? Ja, ja, dames en heren, zo het goed. Veel snel. Ik snel. nu die Toby, welkom. Ja, zo. Oh, hij, is hij wordt nu opengemaakt het pakketje. Ik zie een, een, een papier wordt eraf. Een gehaald. omlijsting, ik zie een omlijsting. Oh, nog meer papier. Het is een boek, het is een boek inderdaad. Het is een boek. Even kijken, ze gaan het uitrollen, het is een boek inderdaad. Maar wat zal het voor boek zijn? Hij is wel nee, goed verpakt. Doe even het geluid weer aan. Wie wil er nou een boek? Oh, het is geen boek. Pardon. Wat is het? Hij is heel goed verpakt. Dan ja. had hij een nieuw verskript in Lappenhaai. Hij gaat het voorschrift voorlezen. Haha. Haha. Het ha. <laughs> erop. Ah, die you nog nee. hebben humor, joh. Wat is een grapje dit. It says the committee het, uh, het komt uit Oekraïne. Het zegt uh, echt een, een engels vertaalster, een die ernaast staat. Anders zou ik het niet kunnen verstaan, dames en heren. Het is een soort van, uh, ja, een, een tas waar je normaal je, je papieren in... in uh, eh, Deze komt blauw Ja, een, een vlag komt eruit Of een... Een... Een... Een... Een... een, een, sharp, een ja. Iets, roods, een iets rood. Een rood vlag Ja, een soort van van... Uh, Weet je ook als je dokter wordt? Uh, hè? Het is bijzonder dit, dames en heren. Ik ben er stil van Weet je wat ons echt speciaal zou zijn? Als ja. hier opeens de, uh, de iPad 4 uit zou ja. <laughs> komen. Ja, <ja, ja>, ja. <laughs> Het zijn allemaal stukken kleding. En een klein, uh, klein briefje in een envelopje. Nou, os, Het zijn gewoon uh, lappen stof. Het lijkt wel een kostuum. gaan, de en gang. En nu wordt er een briefje tevoorschijn gehaald, er wordt meteen ja. weer weggestold. Ja. En er staat nu een soort van sherp achter iets. Zo? Ja, een sherif met.. Wraak Honga! Oftewel uh, Leven de Koning. Echt? Volgens mij is dat Leven de Koning ja. Wraak Honga. Het is een koninklijke sherp. Die man heeft toch wel... Erg mooi. Ooit ooit van de koning zijn overgevallen. Dat zou zo beginnen En toen over honderd jaar krijg je het is in ieder geval hilarisch U dat, de de <laughs> We dat We het verjaard. het mist dat het allemaal Nu al al komen al al er al heel veel al documenten al al En notitieblokken opeens Hij u het Zonder aard. Wat, wat had jij eigenlijk gehoopt wat erin zou zitten? Een bom. Nee, een bom. ga je. <laughs> wat in het aard van de beest zit, dames en heren? Nee, uh, nee wat ik, ik, ik weet niet. Een van de briljant of al Een diamant, een briljant. Zoiets. Ja, dat zou ik ja. wel leuk hebben gevonden. Maar dit is wel bijzonder eigenlijk wat je ziet. Want je ziet eigenlijk hele oude documenten, hele oude enveloppen. En nog heel intact. In een brief. In een brief, in een brief. Inception. Echt wel. Ja, Aller dan met brieven. Er komt nu een ID tevoorschijn, of geld. Oh. oh. Nou, die gaat dus al meteen in, hoor, dat geld. Ja, daarom stopt hij het snel weg. <laughs> ja. of niet wat het gezien heeft. Dit is mijn bijdrage om het de hele tijd te bevaren van de ding. Van wie zou dat eigenlijk zijn? Ik zeg dat het documenten zijn, dat, dacht, dat zag ik ook al. Hey, van wie zou dit eigenlijk zijn? Van de burgemeester van uh, 1912. Nee, maar waarom hangen er allemaal van? Ja, maar die van, van wie zou het uh, nu uh, zijn? Van wie is het nu dan van eigenlijk? Een museumdirecteur. Dat, dat, dat staat eronderin. Ja. Een papier dan? De package will first be opened on stage, dus het wordt als eerste geopend op het podium. En dan wordt het meteen backstage geanalyseerd, daarom zie je ook uh, als je meekijkt via vgtv.no uh, zie je ook uh, bijvoorbeeld dat, uh, dat je alleen de briefjes even snel opent en niet uh, wordt gelezen. Het zijn vooral heel maar, veel briefjes en, ja, en een wat paar tenten. in die briefjes staan? Uh, hallo, ik ben de oude burgemeester. Leuk dat jullie het openmaken. Misschien zijn de op de het TV en misschien, en want het ging over een oorlog hè, in ja. die tijd. Misschien is zeg maar um, okay, deze toe? oorlog ja? die toen is er een winnaar uitgekomen en een slechterik en een goede rik bepaald. Je je en legt hij hier <laughs> uit wat nou echt de goede en de slechterik is? Ah ja, dit bewijs is dat het helemaal niet klopt Of misschien is dit wel Moeten we weer terug naar school Om geschiedenis te gaan leren Misschien staat hier wel in dat het Noorwegen van Nederland is Ja Een krant Een oude krant uit 1912 Of hier staan de uitslagen van de wedstrijd Van de aankomende zondag Hey, Ajax, snak 15-0 Nou, leuk PSV verlies met 13-0 een boek met de, Het is mijn boekje, Hey, het is mijn boekje. Jouw, jouw notitieblokje die je altijd meeneemt in een training Ja, hier zijn dus allemaal notities. Ik denk dat dit het boekje is met alle bewoners van het dorp. Er zitten steekjes daarachter. Eh. Ik heb voor de. Het ja, ja, wacht. Wacht. Uh. <laughs> zijn uitslagen. Uitslagen, zei Zie je? Toch. Toch de voetbal. Ja, weet je nou het voordeel van Noors is? Nou. Eh, uh, dat, dat lijkt heel erg op Nederland. Inderdaad, je, hoort, je verstaat sommige dingen. Ja. Alleen af en toe niet. Ja. Het is bij de Ikea, uh, Zweden. Dat, dat ja. is toch hetzelfde? Nou, het is in ieder wel net zo goed ingepakt als ja? de Ikea-kast. Ja, het zijn allemaal, dat zijn het, het zijn allemaal... Dit uh, ja, zijn, zijn de goede gebruiksaanwijzingen voor de Ikea-kasten. Eindelijk hebben we gewoon de goede gebruiksaanwijzingen. Even kijken. In dat geval is het wel bekend. Ja, het is weer een krant. Oh, dus even volgende week. Ajax tegen... Ga Sorry dames en heren, ja. af en toe moet je er wel een lolletje van maken Met uh, dit soort uh, live verslagen van gebeurtenissen En weer een brief En ja. uit die brief komt dan wel iets bijzonders denk ik Want er komt een blauwe kaart uit Dat bedoel ik een Heel veel kaart. documenten en weer wordt die weggelegd En dan een hele grote envelop En het lijkt wel of er iets van kleding in zit, ja. zo te zien um, Telegrams for the big celebration in 1912 Dat uh, zijn de telegrammen Voor de grote uh, viering in 2012 ja. dus, uh, dus een groot feest En daar zijn de telegrammen van. Misschien gaat het wel over dat wij allemaal doodgaan. Door de Maya-kalender. Dit is de nieuwe Maya-kalender. Ja. Uh, haha, het was een grapje. Het is pas in 2224. Ja, zoiets. Hebben jullie een film over Of van, van haha, het, het is een grapje. Het gebeurt niet in december. Het gebeurt morgen. Gebeurt morgen. Vandaag. Ja. Ja. ja. ja, weet je... Zeggen, we gaan muziek of luisteren. er zit een pakketje in ja. En op dat pakketje staat Open dit pakketje van zo voor 100 jaar Dat oh. je Gewoon nog 100 jaar we. Ja maar gast, dan, dan maak je het toch gewoon meteen open ja. Tot zo voor deze uitzending van, of, extra uitzending van het RTL Nieuws Ja, Transit. dit vonden wij toch Sorry, we ZFM hebben er heel FM veel news. tijd aan, aan besteed Maar we vonden dit toch wel even leuk om te doen Ja en Piet belt toch niet terug Nee, Smart. Piet belt Is <laughs> dus altijd als Martin van Keulen hier zit Die naast hem zit Ja, heb je dat vaak hè Dan, uh, dan hebben Piet een uitzending En dan Antwoord Piet niet. Ja, dat heb ik echt heel vaak gehad. Ja. Ik, ik mis Piet wel een beetje. Het lijkt wel alsof hij me gewoon ontwijkt, ont ontloopt. Wat heb je met Piet gedaan? Ik, dat wil, wil, nog niet Toby, ik wil nog even een klein ander nummertje eerst haaien. Ja. ja, ja we, we hebben hele doos met nieuwe muziek uh, gedaan. Een hele toch? doos. Ja, echt heel veel. Um, wacht. Een hele doos? De derde van onder hoor ik net. Heb ja, die wel al geluid? Of niet? Nee. Toch? Nummer 3 in de euro breakdown zit. En Martin van Keulen wil maar luisteren en dan gaan we ernaar luisteren. Dit is Old, old City. Ja, die van Fireflies. Oh ja, ja, ja, ja die, die ken ik niet. En die. samen met Cardi Ray Jameson Jameson Van Call Maybe. Ja, ja, ja. En samen met zijn. Good Time. Echt? Ja. We zijn we goed goede Ja, ja. Het is altijd een goede tijd. The. Ja, viva la vida van Chris Martin, de zanger van Coldplay. We worden hier op radio als natuurlijk. We gaan nog van een waterval zo. zo. Uh. Kijken, wat oh, daar komt hij weer hoor, met zijn slechte, uh, slechte bruggetjes. Want zo meteen komt namelijk Chris Hornerdijk ja. met de uh, Jump. En dan Oliver heb ik from. nog een bruggetje, want dan ga ik gewoon ga ik lekker door joh. We hebben ook nog uh, Scouting for Girls, dus we gaan lekker scouten. In een uh, zomertijd, in de stad. Maar goed, voor mijn bruggetjes tot zover. Vanavond begint natuurlijk weer The Voice of Holland. Vanavond al? Ja. Echt? Ja. Nee, echt serieus. Uh, The Voice of Holland begint vandaag aan zijn derde seizoen of haar derde seizoen. Ik weet niet of het vrouwelijk of mannelijk is. En uh, nieuw. Dit jaar is bijvoorbeeld Treintje Oosterhuis in de jury Nou heb ik eigenlijk <laughs> Gewoon een Treintje Oosterhuis om eerlijk te zijn Als ik die al zie dan denk ik van uh, ja Maar uh, ja Het is uh, redelijk benieuwd. Volgens John de was het het beste seizoen ooit en, Ja, misschien ja kunnen... maar dat zegt hij altijd Ja, dat klopt. Maar echt? dit keer is het echt zo En misschien kunnen we binnenkort even Wouter Fink weer bellen Die tot de halve finale voor jaar is gekomen Dat kunnen we binnenkort wel Kijken we doen, ja. hoe hij zijn nieuwe opvolgers vindt in de Voice of Holland um, Inderdaad We zouden nog iets anders kunnen doen Het is wel een preview van een ander, ik geloof Deens Radio Station, maar het is zo'n lekker nummer. En je hoort het soms doorheen. Het Radio Station is Python Radio One Exclusive. Dat is een Deens Radio Station. Die had de primeur van de nieuwe Swedish House Mafia. Hun Spa laatste. Dat hoor je dus soms Laat. door het nummer heen. Soms hoort het heel even. Maar jij wil deze zo graag het draaien. Het is zo'n lekker nummer. En het is dus ook de laatste. En dat vind ik wel jammer, want ik was echt groot fan van de Swedish House Mafia. En daarom nou ga je er nu naar luisteren. Het hun laatste nummer. Ja, en... Ze zeggen: Don't you worry. Don't you Door het hier aan het begin. Geniet ervan, zet je rade wat harder. En wij zijn zo nog heel erg bij je terug. Tot zo. There was a time Maak je geen zorgen. Don't you worry van de Swedish House Mafia hun laatste nummer, Keri. Ja, ze hebben toch wel hele grote hits gehad, hè? Ja, en dit is zeg maar de zanger van het eerste, de eerste grote hit eigenlijk waar ze bekend waren geworden. En dat is? One. One. Ja. Dur Dan sinds 2010 werd hij pas echt bekend in Nederland toen Armin van Buren draaide op de huldiging waar ik dan Fonsen. weer bij was. Was je daar? Ja, dat was wel. Van de huldiging van onze... Helden. Onze helden. Onze Toen nog helden. Ja. Toen maar nog nu nog is helden. het een beetje, beetje zielig geworden hè. Ja. Zielig zootje. Als je zelf van België verliest... <laughs> Daarom ga ik nu ook zo hard trainen met jou. Ja mensen, ik heb hier nou meteen een voeltraining met Toby. Want Toby die, die voetbal bij team. Ik heb nog één klein verhaal. Dus hoe lang hebben we nog Toby? We hebben nog... Ja, je kan wel even. Nog één minuut. Oké. Okay. Ik was dus naar Walscholen En in Walscholen heb je een vogelpark. Daar was ik met Lars Bux. Dat is een, uh, ook een vriend van de show, is hij ook wel eens geweest. En met meteen ook ja. iemand die hier is vaak geweest. Uh, maar ja, het was echt vet. Ik, echt één ding. Als je een keertje weg wil naar iets anders dan een dier zijn, ga daar naartoe. Het is in Duitsland 450 kilometer vanaf Zandvoort. En wat heb je er? Vogels. Heel veel vogels en echt, echt hele mooie dingen. En als de raarste vogel? Lars. Ik ja, Lars. Nee, serieus Lars. Lars, <lacht> <lacht> ja. als je meeluistert, zit je wel heel raar. Nee, het is, het is echt een aanrader om daar naartoe te gaan. Je hebt allemaal hele mooie vogeltjes, hele mooie kleuren. Echt allerlei kleuren. Dat was de mooiste vogel die er. Uh, was? Dat was zo'n duif. Mensen, als je meen kijkt, zo'n duif. Echt zo ding een ding van 40, 45 kilometer. Kilometer. Centimeter. <laughs> Centimeter, inderdaad. Nee, ik kijk. Kijk op jullie, schermen. Zijn we er doorheen? We zijn er bijna doorheen. We hebben nog 10 seconden. En het enige wat mij, wat ons eigenlijk nog recht, is dat jullie een heel, heel fijn, fijn weekend mensen. Doei. Uh, ja, lukt het? Niet? Wel. Half lukt het? Niet? Oh. Spannend De muziek doet het niet nee. nee? hij doet het niet Ik kom even naar je toe Hij is verplaatst Toby en techniek, dames en heren <lacht> Hij is verplaatst, dames en heren Ja, weet je wat er nou is? Ik vond net nog dat hij 20 seconden had, ofzo Oké, okay. nou leuk, ik ga weer even naar mijn pastuur <lacht> Nee, vertel nog even wat over de vogels Ze vlogen ja, en. Met vleugels. Was, was het binnen of buiten? Binnen, buiten, het was, het was echt heel groot. Het ja? was ongeveer net zo groot als Quiprox wordt. En, en Waar ligt het nou ook weer? Walsrode, Duitsland. Walsrode. En waar ligt dat ongeveer? Uh, recht onder Denemarken. Oh, oké. Okay. Niet even Den Denemarken meegepakt? Nee. ik Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.